Het toverpaard Koning Saboer van Perzië vierde zijn vijftigste verjaardag. Uit alle delen van het land werden er geschenken naar zijn paleis gebracht. Gouden zwaarden, stoffen, zilveren borden en schitterende kamelen. Maar het mooiste geschenk kreeg hij van een lelijke dwerg. De dwerg die helemaal in het zwart gekleed was, gaf de koning een paard. Het was geen gewoon paard, maar een paard van kostbaar zwart ivoor. En de teugels van het paard waren van goud. Wat prachtig, riep de koning. Het is net een echt paard. Dit paard loopt niet zoals een echt paard, zei de dwerg met een valse grijns. Dit paard vliegt, want het is een toverpaard. Het kan over de regenboog naar het land aan de andere kant van de zee vliegen. Koning Sabor was heel blij met het geschenk. Zijn zoon, de knappe prins Kamar, sprong in het zadel. Zeg me wat ik moet doen, riep hij. Laat mij op het paard vliegen. Maar de koning zei dat hij zijn mond moest houden. Dit is een prachtig geschenk, zei hij tegen de dwerg. Ik wil u ook iets geven. Zegt u maar wat u wilt hebben. Ik wist wel dat u dat zou zeggen, antwoordde de dwerg. Ik wil uw dochter hebben. Ik wil met uw mooie dochter trouwen. De koning schrok heel erg. U wilt haar toch wel aan mij geven? vroeg de lelijke dwerg. Uh, nou, stamelde de koning. U hebt toch gezegd dat ik zelf mocht zeggen wat ik wilde hebben? Ja, dat is uh, waar, zei de koning. Hij had spijt van zijn belofte. Hij had er niet op gerekend dat de dwerg er misbruik van zou maken. Doe het niet, vader, riep prins Kamer, die nog steeds op het paard zat. Mijn mooie zusje wil vast niet met die lelijke dwerg trouwen. Het spijt me, zei de koning. Mijn zoon heeft gelijk. Neem uw paard maar terug. Ik kan mijn mooie dochter niet met u laten trouwen. De dwerg was woedend, vooral op prins Kamar. Hij gaf een korte ruk aan de teugels van het paard. Het ivoren paard kwam onmiddellijk tot leven. Zijn hoeven kletterden op de marmeren vloer van het paleis. Daarna sprong het paard over het balkon en vloog weg over de regenboog. Het paard steeg hoger en hoger. Prins Kamar sloeg zijn armen om de hals van het dier en hield zich stevig vast. Geschrokken staarde de koning het vliegende paard na. Kom terug Kamar, riep hij, kom onmiddellijk terug. Dat kan hij niet, zei de dwerg. Hij weet niet wat hij tegen het paard moet zeggen om hem te laten terugkeren. Hij vliegt hoger en hoger totdat hij door de zonnestralen zal worden verbrand. U wilde mij uw dochter niet geven en daarom krijgt u uw zoon niet terug, nooit meer. Koning Sabor liet de dwerg in de donkerste kelder van zijn paleis opsluiten... En zijn verjaardagsfeest werd niet gevierd. Koning Sabor was nog nooit zo ongelukkig geweest. Intussen was het ivoren paard al zo hoog gestegen... dat prins Kamar de hete zonnestralen door zijn kleren heen op zijn huid voelde branden. Hij had al van alles geprobeerd om het paard te laten dalen. Hij had tegen het dier geschreeuwd. Hij had aan de teugels getrokken, maar niets hielp. Het spijt me dat ik tegen je heb geschreeuwd, zei prins Kamar tegen het paard, alsof hij tegen een echt paard sprak. En hij aaide het dier over zijn hals. Je bent zo mooi als de nacht. Toen de prins dat had gezegd, begon het paard onmiddellijk te dalen. Prins Kamar moest heel hard aan de teugels trekken, om ervoor te zorgen dat ze in de lucht bleven en niet in de zee onder hen terecht kwamen. Gelukkig vlogen ze even later weer boven land En daar zag prins Kamar een prachtige stad liggen Hij liet het paard op het dak van een schitterend paleis landen Prins Kamar klom door een dakraam naar binnen Hij keek om zich heen en zag dat hij in een slaapkamer stond En op het bed lag een heel mooi meisje Prins Kamar werd meteen verliefd op haar Wakker worden, lief meisje, fluisterde hij. Wie ben je? Het meisje sloeg haar ogen op en keek de prins blozend aan. Zij werd ook meteen verliefd op hem. Wat doe jij in de slaapkamer van de prinses? Hoorde ze plotseling iemand roepen. Prins Kama keek op. Achter hem stond de vader van het meisje, de koning van het land... Ik ben prins Kamer van Persië-hoogheid, zei hij, en ik wil graag met uw dochter trouwen. Daar komt niets van in, riep de koning. Voor zo'n brutaliteit kan ik je zwaar straffen. U kunt een prins niet zomaar straffen, koning, zei prins Kamer. Maar ik wil wel met uw soldaten vechten en als ik win, moet u mij met uw dochter laten trouwen. De koning begon te lachen. Dat is goed, zei hij. En hij dacht, mijn soldaten zullen zeker winnen. Heb je een paard nodig? vroeg hij aan prins Kamer. Nee, dank u, hoogheid, antwoordde de prins. Ik heb mijn paard bij me. De volgende ochtend verzamelde het leger van de koning zich... op het veld achter het paleis. Er waren wel duizend soldaten... En ze reden allemaal op prachtige paarden. De soldaten trokken hun zwaarden. Ze gaven hun paarden de sporen... en de dieren galoppeerden naar de andere kant van het veld... waar prins Kamar op zijn een paard en rustig stond op te wachten. De prinses had hem gesmeekt te vluchten. Maar prins Kamar had geglimlacht... en de teugels van zijn paard in zijn handen genomen... De soldaten kwamen steeds dichterbij. Maar net voordat een van de soldaten met opgeheven zwaard hem bijna had bereikt... ...gaf hij een korte ruk aan de teugels. Het paard steeg op en vloog over de hoofden van de soldaten... ...naar de andere kant van het veld. De verbaasde soldaten keerden hun paarden en reden terug achter prins Cameron. Maar vlak voordat ze bij hem waren, steeg het ivoren paard weer op en vloog rakelings over hun hoven. Prins Kamer sloeg met zijn scherpe zwaard de rode pluimen van hun witte mutsen af. Een uur later lagen alle soldaten doodvermoeid in het gras. Ze waren allemaal van hun paard gevallen. Het paard vloog met prins Kamar naar het balkon waar de prinses stond. Prins Kamar tilde haar op het paard en hield haar stevig vast. Volgende week vieren we de bruiloftkoning en u bent natuurlijk ook uitgenodigd, zei prins Kamar tegen de vader van de prinses. En toen vlogen ze over de zee terug naar Perzië. Koning Sabor en zijn mooie dochter stonden net op het balkon van het koninklijk paleis toen het paard eraan kwam vliegen. En op zijn rug zaten prins Kamar en een mooie prinses. Koning Sabor was nog nooit zo gelukkig geweest.